Het tweede deel van Sherlock Holmes door Sir Arthur Conan Doyle, vertaling Thomas Ulrich, regie Jacques de Chanson. Het was een stormachtige ochtend in oktober. Terwijl ik me aankleedde, zag ik dat de eenzame eik achter in de tuin van Baker Street 221B zijn laatste bladeren verloor. Ik ging naar beneden voor het ontbijt en verwachtte eigenlijk Sherlock Holmes in een van zijn depressieve buien te ontmoeten. Maar het tegendeel was het geval. Hij straalde een soort sinistere vrolijkheid uit, die zo kenmerkend is voor zijn goede humeur. Daar gaat niet Holmes. Hm? Neem niet waar. Het laatste blad van onze eik. Ja, ja. oktober heeft nu eenmaal recht op zijn offer anders. Mm -hmm. uh, wil je even de toost geven? Alsjeblieft. Mm -hmm. Overigens is het wel merkwaardig dat jij niet aan je normale oktoberdepressie depressie leidt. Mm -hmm. <laughs> Ik weet toch wat voor een uitwerking het weer op je heeft. Valt de barometer, dan verdwijnt je goede humeur. Behalve... Ah. En is dus een uitzondering? Ja, ik wou zeggen, behalve wanneer je in een zaak verwikkeld bent. En getuige je goede humeur op deze afschuwelijke ochtend... ...zou ik willen veronderstellen dat die brief naast je borst er iets mee te maken heeft. <laughs> Briljant, mijn beste Botsen. De kunst van de deductie werkt kennelijk aanstekelijk. Jij bent achter mijn geheim gekomen. Mooi. En mag ik dan ook weten wat er aan de hand is? Nog niet weten. Hier, lees die brief maar even. Dan kan ik doorrijden en jij kunt je nieuwsgierigheid bevredigen. <laughs> Uitstekend, Holmes. Geef maar je. Mm -hmm. Alsjeblieft. Dank je. Geachte meneer Sherlock Holmes, ik kan het niet verdragen dat de beste vrouw ooit door God geschapen moet sterven. Ik kan niets verklaren, maar ik weet met absolute zekerheid dat mejuffrouw Dunbar onschuldig is. Mm -hmm. Morgenochtend om elf uur zal ik u een bezoek brengen. Misschien kunt u licht in deze duistere zaak brengen. Wellicht beschik ik wel over een aanwijzing zonder het zelf te weten. Hoogachtend J. Neil Gibson. Neil Gibson? De Amerikaanse senator. Oh. Hij is ooit senator geweest voor de een of andere staat in het westen van Amerika. Maar hij is veel beter bekend als de grootste goudmagnaat ter wereld. En gelijk... Hij woont tegenwoordig in Engeland, is hij? Ja, een paar jaar geleden heeft hij een schitterend landgoed in Hampshire gekocht. M maar je hebt toch zeker over de dood van zijn vrouw gelezen, Watson, een paar maanden geleden. Ah, daarom komt hij naam zo bekend voor. Want de precieze details kan ik me toch niet meer herinneren. De, de zaak is er anders sensationeel genoeg voor. Hoewel er, voor wat ik ervan weet, geen bijzondere moeilijkheden aan verbonden waren. Het bewijsmateriaal is duidelijk. De zaak komt voor in Winchester, als ik me niet vergis. Juist, ja. Maar het is anders een ondankbare affaire. Ik kan feiten ontdekken, Watson, maar veranderen kan ik ze niet. Behalve natuurlijk als er iets totaal nieuws en de tevoorschijn komt. Gebeurt dat niet, dan zie ik geen enkele hoop voor mijn cliënt. Zeg, het is bijna elf uur. Heb je nog tijd om op de hoogte te brengen voordat hij komt? Als jij dan toch van plan bent je ermee te bemoeien, kan ik dat wel meteen beter doen. De man is een van de machtigste financiers ter wereld. Bovendien heeft hij een formidabel karakter. Over zijn vrouw weet ik niets, behalve dan dat ze de veertig al enige tijd gepasseerd was. Ongelukkigerwijs is de gouvernante die voor de twee kinderen zorgt een uiterst attractieve jonge vrouw. Mm -hmm, precies. De echtgenote werd s'avonds laat gevonden een kilometer van haar huis vandaan een revolverkogel in haar hoofd. Toen het lichaam gevonden was, werd het eerst onderzocht door de politie en een arts voordat ze naar het huis had gebracht. Ben ik soms te beknopt voor je? Helemaal niet. Ik herinner het me nu weer. Die gouvernante was de verdachte, nietwaar? Op grond van bijzonder belastende bewijzen. Een revolver van hetzelfde kaliber met één lege kamer werd in haar kleerkast gevonden. In haar kleerkast. Wel? Ja. ja. De politie vindt het allemaal nogal belastend. Nogal logisch. Bovendien had het slachtoffer een briefje bij zich getekend door de verdachte... ...waarin stond dat ze elkaar juist op die plaats zouden ontmoeten, mm -hmm. En tenslotte is er ook nog een motief. Gibson is een aantrekkelijke kerel. Als zijn vrouw zou komen te overlijden... ...dan zou zij in alle waarschijnlijkheid opgevolgd worden door de jonge dame... ...die zich toch al in zijn gunst mocht verheugen. Liefde, geld, macht. ...en dat alles werd geblokkeerd door één enkel leven... ...dat toch al bijna afgelopen was. Smerig, Watson. Heel smerig. Had dat meisje Dunbar een alibi Holmes? Ja, in tegendeel. Zij gaf toe dat zij bij de voorbrug geweest was. Daar is de moord namelijk gepleegd. Op dezelfde tijd? En ja. Nou, daarmee is de zaak dan afgedaan. En toch, Watson. <laughs> en toch... Uh, binnen, Mr. Neil Gibson, Mr. Holmes. Uh, dank u, Watson. Precies op tijd, geloof ik. Mr. Holmes? Op de minuut af. Dit is mijn vriend en collega, Dr. Watson. Aangenaam. Hoe maakt u dit? Gaat u zitten? Uh, dank u. Uh -huh. uh, Mr. Holmes, uh -huh. laat het met ter zaken komen. Geld betekent helemaal niets voor me. Noem ik prijs. Oh, ik bereken een vaste prijs, waarvan ik niet afwijk. Behalve als ik besluit in het geheel geen rekening te sturen. Nou, als dollars ik dan iets uitmaken... dan kun je misschien nog wat extra publiciteit gebruiken. Los deze zaak op en iedere krant in Engeland... Meneer, vijf... Dank u, dank u, dank u, meneer Gibson. Maar misschien verbaast u te horen dat ik het liefst anoniem blijf. Het probleem als zodanig trekt mij aan. Laten wij ons tot de feiten bepalen... ...de feiten zijn dat juffrouw Dunbar onschuldig is... ...en dat zij van alle blaan gezuiverd worden. Ik verwacht van u dat u dat klaar spreekt. De rest weet u natuurlijk wel uit de krant. En daar heeft u niets aan toe te voegen? En niet dat ik weet. Er is één klein puntje. Wat waren precies de betrekkingen tussen u en juffrouw Dunbar? Bedoelt u of... ...of... ...of precies... Moet ik aannemen dat u die vragen de hoogte van uw beroep stelt? Laten wij dat maar aannemen, ja. Ik kan u verzekeren, Mr. Holmes, dat onze relatie altijd zuiver beroepsmatig was. Werkgever ten opzichte van bij nee, Meneer Gibson, ik ben een druk man. Ik heb nog tijd, nog zin voor zinloze compensatie. Ik wens u een goede morgen. Wat? Jij wilt u zeggen dat u mijn zaak afwijst? Ik wijs u af. Hetgeen wil zeggen dat ik een leugenaar ben. Ik wilde mij zo elegant mogelijk uitdrukken. Maar als u erop staat dat woord te gebruiken... ...zal ik u niet tegenspreken, oh, Hans, de dan, dan de is Heren, heren. De... De... Dank je, Watson. Zelfs de kleinste ruzie is niet goed voor de spijsvertering... ...zo snel na het ontbijt. Mr. Holmes, ik heb sterkere mannen dan u klein gekregen. Nog nooit heeft iemand bij het was en is er beter van geworden. Oh, dat hebben er meer tegen mij gezegd, meneer Gibson. En u ziet, ik ben er nog steeds. Verdomme, nog Goed dan, goed. U wint. Wat wil u weten? De waarheid. Goed, dat kan ik u in een paar woorden uitleggen. Sommige dingen zijn even moeilijk als pijnlijk om te vertellen. Ik ontmoette mijn vrouw toen ik in Brazilië een goudstond had. Zij was een Braziliaanse. Maria Pinto, de dochter van een regeringsfunctionaris. Ze was mooi. Ik was jong en impulsief. Uh -huh. En we trouwden dus. Uh -huh. Gaat u door, alstublieft. De romance heeft nog vrij lang geduurd, maar toen hij afgelopen was, merkte ik dat we niet veel meer gemeen hadden. Als zij dat ook begrepen had, zou het gemakkelijker geweest zijn voor ons allebei. Ik probeerde haar te overtuigen. Ik probeerde haar de slechte kant van mijn karakter te laten zien, haar te doen begrijpen dat ik niet langer de man voor haar was. Maar zij bleef, trouwer en alhankelijker dan ooit. Toen Juffrouw Den Waars solliciteerde naar de functie van gouvernante voor onze kinderen, ik ben er helemaal niet beter dan mijn buren, toen ze gouvernante werd, kon ik niet met haar onder één dak leven zonder van de liefde op haar te worden. Maar, kom neemt u me niet kwalijk. De jonge dame stond in zekere zin onder uw bescherming. Misschien wel. Ik heb mijn hele leven genomen wat ik wilde hebben, en ik heb nooit iets meer gewild dan haar. Dat heb ik haar verteld. Zo. Ik zei dat geld nooit te mocht zijn. Dat ik haar een gelukkig en prettig leven zou geven... als ze mij dat nog willen toestaan. Wanneer leer ik jullie rijken toch eens... dat niet alles in de wereld gekocht kan worden? Uh, zo denk ik aan u ook over. Ik ben dolblij dat het hier allemaal ging... zoals ik me dat voorgesteld had. Ze zei me dat ze mijn huis onmiddellijk zou verlaten. Maar dat deed ze niet. Hm? Ik woonde tenslotte niet alleen in mijn huis. Mijn kinderen waren afhankelijk van haar. Ik beloofde haar dat ik haar nooit meer zou lastigvallen... En zij stemde erin toe te blijven. Er was ook nog een andere reden. Welke dan? Ze kennen mijn zaken. En die zijn erg groot, Mr. Holmes. Ik beschik over de macht iemand te maken en te breken. Maar zij zei verder kijken naar het geld alleen. Zij zag iets van duurzamer uit. Ze wilde dat ik van mijn macht gebruik maakte om de wereld het goedste te schenken. daarom bleef ze. En toen gebeurde dit. Juist, ja. En dit, zoals u het aanduidt, hoe verklaart u dat? Ja. De zaak ziet er soms voor haar uit. Dat kan ik niet ontkennen. Vrouwen zijn nu eenmaal veel introverter dan mannen. Zij doen soms dingen die zich aan het oordeel van een man onttrekken. Nee, ik, ik zal maar één verklaring kunnen geven en die is niet veel wijd. O oh ja? Het leidt geen twijfel op mijn brood als jaloers. Vreselijk jaloers. Er bestaat een soort ziede jaloezie naast de normale lichamelijke jaloezie. Misschien wilden ze Juffrouw vrouw de bar vermoorden. Maar toen ze haar bedreigden, hebben ze wellicht gevochten. De revolver ging af. Ja, die, die, die, die. die mogelijkheid had ik ook al overwogen. Het is het enige alternatief. Maar dat hoeft toch nog niet te betekenen dat het alles afgelopen is. Misschien heeft ze de revolver mee naar huis genomen en in paniek in haar kleerkast gegooid. Toen ze zich later bewust werd wat ze had gedaan, was iedere uitleg al onmogelijk geworden. Mm -hmm. Maar ik weet dat ze onschuldig is. Ze is onschuldig. Mm, tja. Hm. Nou, hoe dan ook. Ik, ik kan pas een beslissing nemen als ik de jonge dame in kwestie gesproken heb. Vanavond gaat er nog een trein naar Winchester. Doe je mee, Watson? Natuurlijk, Holmes. Ah, geweldig. Ik kan helaas niet meer meegaan, want ik moet er wat zaken hier in de stad afhandelen. Goed, meneer Gibson. Mij zien elkaar nog wel. Maar u moet zo goed realiseren dat het heel wel mogelijk is dat ik tot een heel andere conclusie kom dan u. Hm? Nou, vooruitlossen. We zullen nog heel wat tijd nodig hebben voordat we een bezoekerspas te pak hebben gekregen. In de tussentijd kan de plaatselijke politie ons misschien wat ophelderen. Nou, meneer Holmes. Ik vind het bijzonder prettig dat u gekomen bent in plaats van die bedweters van Scotland Yard. Als zij zich met de zaak gaan bemoeien, dan kunnen wij onze promotie wel vergeten. Maar om wij als de zaak misloopt, dan zijn wij het haatje. Als ik deze smeerboel kan opruimen, kunt u er zeker van zijn dat mijn naam nergens genoemd zal worden, Brigadier. Dat is erg vriendelijk van u, meneer. En Brigadier, mijn vriend Dr. Watson, heeft het zwijgen uitgevonden. Dat is de ziek, meneer. Dat is de ziek. Nou, meneer Holmes. Nu we hier toch op de plaats van het misdrijf zijn, zou ik u willen vragen of u denkt dat meneer Gibson zelf de dader zou kunnen zijn. Daar heb ik aan gedacht, ja. Mevrouw Dunbar heeft u nog niet ontmoet? Nee. Dat is pas een geweldige vrouw. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij zijn vrouw uit de weg zou willen ruimen. Dat zijn pistool, wist u dat? Oh, is dat bij de deze? Oh ja, hij had er twee van. Uh, waar is de andere dan? Ja, hij heeft een heleboel vuurwapens in zijn huis, allerlei soorten. Juist. We hebben ze allemaal verzameld. Als u ze wilt bekijken. Hier is het, heren. Dit is de plaats. De zorgrug. Wat u zegt, Bokke. Lag het lichaam aan deze kant? Hier. Ik heb een steen neergelegd om de plaats aan te geven. Ah. U, u kwam hier voordat het lichaam verplaatst werd. Is dat juist, de brigadier? Ja, meneer. Ze hebben me meteen gehaald. Meneer Gibson. Ah, verstandig hem. Uit de verslagen heb ik begrepen dat het schot van dichtbij werd. Van heel dichtbij. De rechter slaat. Iets verder naar achter. Wat was de positie van het lichaam? Euh, ze lag op haar rug. Ah. Geen spoor van een worsteling. In haar linkerhand hield ze het briefje van juffrouw Dunbar geklemd. Geklemd. We konden haar hand nauwelijks dat is Interessant. Niet, Watson? Mm -hmm. Daarmee wordt de gedachte dat iemand haar briefje in de hand gedrukt zou hebben, als onmogelijk. Dat wil jij toch zeggen? Ja, ja, natuurlijk. Wat stond er precies in dat briefje, brigadier? Ik zal om negen uur bij de Thorbrug zijn. Ah, G. Dunbar. Dat nou, was alles, meneer. Erg kort. Ja, zeker. En juffrouw Dunbar gaf toe dat zij dat briefje geschreven had. Jazeker. En wat voor verklaring gaf ze daarvoor? Geen enkele. Haar verklaring bewaait u voor de rechtszaak. Die hele zaak met dat briefje komt me bijzonder vreemd voor. Wat bedoelt u? Nou, ik vind het nogal duidelijk hoor. Nee, nee, nee. nee. Laten we nou eens aannemen dat dat briefje echt was. Hè? Dat betekent dan dat ze het een uur of twee tevoren ontvangen hadden. Nou, en waarom hield het slachtoffer dan nog steeds in haar hand geklemd? Hm? Ik begrijp wat je bedoelt. Ik geloof dat ik hier maar als eerst eens rustig over wil nadenken. Uitstekend, meneer. Oh, oh, mag. Dat is er gewoon. Kom, kom eens kijken, kom eens kijken. Kijk eens naar deze nieuwe kras in die steen. Ja, een kras. Daar is waarschijnlijk een andere steen langs geschrapt. Maar flink hard toch, hè? Ga eens een stukje achteruit, dan. Dan zal ik er eens met mijn, met mijn stok op slapen. Hè? Geen kras te zien. Ja, er zit toch een ijzer Dan punt aan mijn stok. Dat bewijst dat er heel wat kracht voor nodig was om zo'n diepe kras te maken. Nou, dat is alles. Uh, waren er geen voetsporen? Hè? De grond was zo hard als steen. Geen enkel spoor. Ja, nou, dat was het dan. Hier valt niets mee te leren. Laten wij die vuurwapens eens gaan bekijken, Watson. En daarna moeten wij naar Winchester. Ik zou graag met mevrouw Dunbar kennis willen maken voordat ik verder ga. Voor oh, zover ik het kan bekijken, Watson, is er geen enkel bewijs... dat onze miljonair buiten zijn huis was toen zijn vrouw werd verwoord. Maar de gouvernante was wel buiten. Zij geeft toe dat ze die afspraak met mevrouw Kimson heeft gemaakt. Bij de brug. Het ziet er slecht voor haar uit. Niet helemaal. Wat bedoel je? Het feit dat haar revolver in haar kleerkast gevonden is, is in haar voordeel. Maar die Holmes, dat weegt nou net het zwaarste in de hele bewijs. In het mijn beste Watson. Ja, toen ik er in het begin al over las, vond ik dat erg vreemd. En nu, nu ik werkelijk bij de zaak betrokken ben, is het het enige punt in haar voordeel geworden. Ja, maar ik begrijp niet hoe. Wij moeten naar de logische opeenvolging van de gebeurtenissen zoeken, Boris. vinden we die niet, dan is er wellicht bedrog in het spel. Ja, het spijt me, maar ik kan je nu niet meer volgen. Denk nou eens even na. Nou, stel jij nu even voor dat jij. een vrouw bent die haar rivalen uit de weg wil ruimen. Jij hebt de hele zaak voorbereid. Er is een briefje geschreven. Het slachtoffer komt naar de plaats waar jullie hebben afgesproken. Jij hebt een wapen. De misdaad wordt begaan, pakken en zonder sporen achter te laten. Ja. En dan opeens verlies je je zelfbeheersing. In plaats van het water in de rivier te gooien, neem je het zorgvuldig mee naar huis en leg je het in je eigen kleerkast. Ja, ik weet dat jij natuurlijk niet een bepaald trapte schurk bent, Maar zo dom ben je nou ook weer niet. De nee, nee, nee, nee, Watson. wanneer een misdaad zo voldoedig begaan wordt, is er geen sprake van opwinding. Ja, dat kan ook wel zijn, Holmes, maar behalve dit feit zijn er toch nog heel wat andere feiten die een verklaring moeten Daar gaan wij proberen om een verklaring voor te vinden. Begrijp je, Watson, als je eenmaal je uitgangspunt veranderd hebt, dan blijkt opeens dan datgene wat het meest belastende bewijstuk dus schijnt te zijn, de wegwijzer naar de waarheid gaat worden. Dat zal wel alweer dierenvolver. Juffrouw Dunbar zegt pertinent en niets over te maken. Als ze de waarheid vertelt, betekent dat dat het wapen in haar kleerkast is Voor iemand anders. Wie? Nee. Iemand die haar wilde belasten. En die man of vrouw is ook de moordenaar. Voorlopig zullen wij het hierbij laten. Kijk, we zijn in Winchester. Eerst gaan we juffrouw Dunbar bezoeken, dan kunnen wij verder theoretiseren. Nu ik met u gepraat heb, juffrouw Dunbar, ben ik meer geneigd de verklaring van de heer Gibson te accepteren. Zowel dat betreft uw goede invloed op hem, als ten aanzien van de onschuld van uw betrekkingen met hem. Maar laat dit geen valse hoop maken. Wij hebben de slechtste kaarten en ik heb alle hulp nodig die u me kunt geven als we deze zaak willen winnen. Ik beloof u niets anders dan de waarheid te zullen vertellen, meneer Holmes. Prachtig, prachtig. Hoe was uw relatie met mevrouw Gibson? Ze haatte mij. Ze had een volkomen verkeerd beeld over mijn verhouding tot meneer Gibson. Ze had een tropisch karakter, als u begrijpt wat ik bedoel. Huh? Ze hield zielsveel van hem, op een hele gamelijke manier. Iets wat verhinderde dat zij echt vanochtend op geestelijk vlak begreep. Ik begrijp nu dat het verkeerd van me was in hun huis te blijven... maar zelfs als ik was weggegaan... zouden ze diep ongelukkig gebleven zijn. Dat begrijp ik. Vertel me nu alstublieft wat er die avond gebeurd is. Ja, maar er zijn zoveel dingen die ik niet kan uitleggen. Als u de feiten geeft, kunnen anderen misschien de verklaringen vinden. Hm? Ja, dat begrijp ik. Nou, die ochtend vond ik een brief op de tafel in de leskamer van de kinderen... van mevrouw Gibson. Ze smeekte gewoon... ...haar die avond na het diner te ontmoeten op de Thorbrug. Ze moest me iets zeggen. Ik moest een antwoord achterlaten in de zonnewijzer in de tuin... ...en niemand mocht iets van onze ontmoeting weten. Uh, u begrijpt dat ik deze geheimzinnigheid nogal vreemd vond... ...maar ik deed wat ze wilde. Ik verbrandde haar briefje. Dat werd u ook gevraagd? Ja, dat stond in het briefje. Het ging niet weg, mink dat zij uw antwoord heel zorgvuldig bewaarde. Ja, ik nee, was nogal verbaasd toen ik hoorde dat het in haar hand gevonden was... En wat gebeurde er toen? Na het diner ging ik naar de brug. Ze stond rond me te wachten. Tot op dat ogenblik had ik me nooit gerealiseerd hoe zeer die arme vrouw mij haatte. Ze was als een waanzinnige. Ik, ik geloof dat ze waanzinnig was. Wat zei ze? Ze schreeuwde de meest smerige woorden die ik ooit gehoord heb. Ik... ik drukte mijn handen tegen mijn oor en me weggerend. Maar... Zij bleef dan maar staan en krijsde. Nadat u weggerend was, hoorde u niets meer? Geen schot? Nee, niets. Alleen die afschuwelijke stem. Ik rende de hele weg naar huis naar mijn kamer. Daar heb ik mezelf opgesloten. Heeft u die avond uw kamer nog verlaten? Toen ze alarm sloegen, kort nadat zij lichaam gevonden hadden, ben ik ook naar buiten gegaan. Toen was het even na elf. En nu het allerbelangrijkste punt. De revolver. De revolver die in uw kleerkast gevonden werd. Had u die ooit tevoren gezien? Nooit. En wanneer werd die gevonden? Uh, de volgende ochtend toen de politie het huis doorzocht. Heeft u enig idee hoe lang dat wapen in uw kast gelegen heeft? Nou, de ochtend daarvoor was het er niet. Dat weet ik zeker. Hoe kunt u dat zo zeker weten? Omdat ik toen mijn kast heb opgeruimd. Ah, op welk moment van de dag kon iemand in uw kamer en de revolver in uw kast leggen? Alleen tijdens de maaltijden of toen ik in de leskamer was met de kinderen. Ongeveer dezelfde tijd dat u uw briefje ontving? Ja, de hele ochtend dus. Maar ja, toen was de moord nog niet gepleegd. En juist, juist, juist. Juffer Dunbar, op de stenen leuning van de brug heb ik een vrij recente... Een kras ontdekt, een diepe kras. Een paar meter van de plaats waar het lichaam gevonden werd, verwijderd. Kunt u daar een verklaring voor geven? Wat. Uh, nee, dat, dat begrijpt begrijp het niet, Nelson. Maar ik begrijp het wel. Kom mee, Watson. Meteen! Natuurlijk, Holmes. Waarheen? Naar de forbe. Ja, maar wat is er dan, Nelson? Vertelt u het maar, alstublieft. Nu niet, nu niet, jonge dame. U hoort het gauw genoeg. Maar u hoeft niet meer bang te zijn. Ik heb alle hoop dat de duistere wolken zullen verdwijnen en dat het licht van de waarheid zal doorkomen. Ah, de brigadier staat al op ons wachten. Prachtig, prachtig. Ik hoop dat hij mijn kleine opdracht heeft uitgevoerd. Welke opdracht? Een kleine aankoop. Watson, geef mij jouw revolver eens even. Alsjeblieft, ja. Dat is een mooi wapen, Watson. En bijzonder nuttig. Ik zou niet zonder kunnen. Plink zwaar. Ja, een stevig stukje werk. Uh, een veiligheidspaal. Hm. Goed zo. Weet je, Watson, ik geloof dat jouw revolver een bijzondere functie zal hebben bij de ontraadseling van ons mysterie. Oh ja? Hoe dan? Wij gaan een experiment uitvoeren. Als het lukt, dan zal alles duidelijk zijn. Lukt het niet, dan... Goedemorgen, ah. heren. Goedemorgen, brigadier. U heeft toch niet uh, al te lang op ons hoeven te wachten, hè? Nee, meneer Hans. Ik ben hier pas een paar minuten. Gelukkig. Heb je kunnen krijgen wat ik je gevraagd heb? Een uh, rol touw, alsjeblieft. Mooi, mooi, mooi. Nou, nu hoeven we geen tijd meer te verliezen. Zoek eens een flinke, zware steen voor me. Een steen, meneer? Die, die, die daar geen ligt, ja. Die lijkt mij zeer geschikt. Uitzeker, meneer. Mm. Nou, Watson, wil jij die revolver even vasthouden? Dan, dan kan ik het touw rond de kolf vinden. Ja, zo. Volgens Als Alsjeblieft, meneer. Dat zit stevig genoeg. Nu, de andere kant om de steen. Maak het goed vast, wil je. De steen mag niet losraken. Ja, zo. Ja, ja, dat, dat lijkt mij stevig genoeg. Wel, ik ons. Ik wou dat je ons nu eens vertelde dat je van plan bent. Hadelijk, dadelijk, Watson. Dan zal ik het je laten zien. Als jij nu eens die steen over de leuning van de brug laat zakken. Goed. Houd dat al goed vast, Watson, anders slipt door je handen. Ik hou de revolver vast. Ik heb het. De steen hangt net boven het water, meneer hond. Goed, goed, goed, goed. Gaan jullie nu een beetje uit de buurt en kijk goed. Ik breng de revolver naar mij. Uh, jullie zullen begrijpen dat ik niet zal schieten. Vervolgens laat ik het water los en tot. Dat is dat. Hond, mijn revolver. En weer een flinke kras op de leuning veroorzaakt door het gewicht van de steen die de gevolgen naar beneden trok. Ons experiment is gelukt, Watson. U bedoelt dat ze zich op deze manier zelf van het leven beroofd heeft, meneer? Juist alle donder. Als je nu zo vriendelijk zou willen zijn zo snel mogelijk een drechhaak op te halen, dan kunt u het water van mijn vriend nog redden. Als ik me niet vergis, zult u dan ook nog een andere revolver met touw en steen uit de rivier kunnen vissen. Ik begrijp heel goed waar u heen wilt, meneer. Maar ja, Watson, de brigadier, is nog niet helemaal overtuigd. Hij zal net als ik willen weten wat dan die revolver in de kleedkast te betekenen heeft. En dat briefje in haar hand. Beide bewijzen voor een bijzonder sluwe geest. Op een heel handige manier kreeg zij een briefje van mevrouw Danmar in handen. waaruit ze moeten blijken dat zij plaats en tijd gekozen had. Maar mevrouw Gibson wilde zo graag dat dit bewijsstuk ook in handen van de politie kwam. dat zij een fout maakte. Ze hield het te lang in haar hand. Dat alleen al zou mijn achtertocht op gang gebracht moeten hebben. En de revolver in de kast, eenvoudig. De brigadier heeft ons verteld dat er twee wapens waren. Zelfde merk, zelfde kaliber. Al dus volgens opgave van meneer Gibson. Maar een van die wapens is nooit gevonden. Om de eenvoudige reden dat mevrouw Gibson het gebruikt heeft. En het nu waarschijnlijk ergens in de rivier ligt. Het andere wapen heeft zij zelf in de kleerkast gelegd. Maar niet voordat zij een schot had afgevuurd. Je hebt zoals gewoonlijk gelijk, Holmes, maar het is een afschuwelijke zaak. Uh, ik geloof dat wij nooit eerder geconfronteerd zijn met de werking van een waanzinnige geest. Haar eerste besluit was een einde aan haar eigen leven te maken. Maar haar tweede besluit was het slachtoffer van haar haat daarmee te belasten. Maar ik had het eigenlijk allemaal eerder moeten begrijpen, Watson. Op het moment dat ik die kras in de brugleuning zag... Had ik dit moeten doorzien. Ja, ben erg traag geweest. Je zou me een groot plezier doen, Watson. Als je deze affaire niet in de analen wilde opnemen. Dat zou mijn reputatie schaden. Dit was deel 2, Zalbrug. Van Sherlock Holmes door Sir Arthur Conan Doyle, vertaald door Thomas Ulrich. De rolverdeling Sherlock Holmes was Erik Schneider, Mr. Watson Johan Sierach, Mrs. Hudson Brunie Henke, Mr. Gibson Joop van den Donk, Coventry Van Koksvoeren, en Grace Dombe Trudy Lippouzan, de regie had Jacques Bessanson.